Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Het gaat beter met de economie dan verwacht. Eind vorig jaar was er zelfs een groei van 0,6% vergeleken met de maanden daarvoor... We gaven ietsje meer uit en ook is er nog steeds genoeg werk, zegt economieverslaggever Nick Wouters. het de derde kwartaal weegt de krapte iets minder op de arbeidsmarkt, maar nu stijgt die toch weer. En dat betekent dat voor elke 100 werklozen er 123 vacatures staan. Er zijn ook weer allerlei banen bijgekomen. Dus ja, het beeld hiervan is in ieder geval dat het met de economie nog vrij goed gaat. Economen hadden verwacht dat de economie juist ietsje zou krimpen, maar dat is dus niet gebeurd. En meer dan een week na de aardbevingen worden. Er nog steeds mensen levend onder het puin vandaan gehaald in Turkije. Gisteravond kon een Nederlands reddingshondenteam nog een meisje van 13 bevrijden. En vanochtend zijn er bijna 200 uur na de aardbeving opnieuw drie mensen gered. Het is een wonder dat er geen doden zijn gevallen bij de Champions League-finale in Parijs vorig jaar. Bij het stadion waren toen opstootjes en lange wachtrijen, omdat duizenden fans werden tegengehouden. Volgens de UEFA had dat te maken met ticketfraude, maar onderzoekers noemen dat onzin. De UEFA heeft nu sorry gezegd. Amerikaanse duikers hebben veel onderdelen teruggevonden van de Chinese ballon... die begin deze maand boven het land zweefde. Het ding werd uiteindelijk neergehaald boven de oceaan. Amerika denkt dat China ermee wilde spioneren. Deze woordvoerder van het Witte Huis wil één ding heel duidelijk maken. There is no, again, no indication of aliens or extraterrestrial activity. We wanted to make sure that the American people knew that, all of you knew that, uh, and it was important for us to say that from here because we've been hearing a lot about it. Nou, er gingen geruchten dat het geen ballon was, maar een ruimteschip van aliens. Daar is dus niets van waar, zegt ze dus. En het weer nog vanochtend nog wat mist. Als het is opgelost trekt het flink open. En het wordt haast lente vandaag. Behoorlijk zonnig bij 10 tot 12 graden. ZFM. Verkeersupdate. Dit is de Hart van de ANWB. In Friesland komt dichte mist voor op de A4 Den Haag richting Amsterdam. 12 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Hoogmade en Hoofddorp Zuid. Door een ongeluk op de rechterrijstrook. De A44 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Kaagdorp en knopend Burgerveen. 4 kilometer vierde door een ander ongeluk. De rechterrijstrook is ook daar dicht. En tot zover de verkeersinformatie.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 Ja, ja. En ineens zijn mijn koptelefoon knak. Dus, uh, dus ik moet weer met seconde lijm aan de gang. Want uh, er is weer iets afgebroken. Goedemorgen, jongen. Uh, Goedemorgen. Goedemorgen. Oh, oh, oh, oh. Moeten we moeten wel de goede microfoon openzetten. Jongens, ja, de kant nog wel zo, hè, weer. Goh, leuk. Ja, ja, ik heb alleen weer geen uh, goed. Geluid. Oh, is dat zo? Nou, maar nee, joh. Uh, ja. De, uh... We gaan uh, op 14 februari. Heb jij al uh, een, een, een bepaald bericht binnengekregen, Jaap, of niet? Uh, hoe bedoel je? Nou ja, van een uh, leuke vrouw of zo. Dat, ja. Uh, hè? Oh, oh ja, natuurlijk. Je het is vandaag het niet, de 14e. Van nee, ja, ja, dat nee dat maar mijn briefbus heeft niet de, geklepperd hoor. De Valentijnsdag, hè? Ja. een Borglommel gehad? Ook niet. Ook niet. Ook helemaal ja. niks. Nee, helemaal niks. Nou zeg. Ja. Ah. Wat krijgen we nou? Jij, uh, jij, jij Frank. Uh, ook je geen non-binaire non lofuitingen? Nee. nee. Je helemaal niet <laughs> weet van wie het is? Maar... <laughs> ja, dat, ja dat kan ook. Non-binaire lofuitingen. Je weet het nooit, nooit. Nee. Nee. tegenwoordig. Nee. Nee. Jij ook niet, Frank? Nee. die de dag is nog, is nog jong nee. natuurlijk. Maar... Ja, je weet het niet. Nee, de dag is nog niet voorbij. Dat, nee, dat mag de hele dag in feite. Mag dat de hele maar dag? Maar 14 februari wel. Wij mogen ook vandaag Kees Vreeburg, de voormalige slager van de Haltenstraat, feliciteren. Oh. Met zijn 77-jarige jubileum. Wat leuk. Ja. Hij werkt nog steeds af en toe bij, uh, bij, uh... bij Joey. Bij ja. Ja, Joey is al ja, de, de, de handwerker, uh, nou. Ja, vakman, puur en Ook met mooie verhalen. Ik heb thuis gelukkig nog alle bewegende beelden van de winkel. Wat? O, die oude beelden? Van Kees, dat hij daar ja. bezig is o, met Niet schietsels doodslaan en uh, dat soort dingen. Ik ken het nog, dat die koeien daar werden, werden uh, uh, gedood en geslacht. Ja, dat kan ik me ook nog herinneren. Als ik kleine kleine broekenman een, naar de Maria School Met een schoen. pen in hun voorhoofd, ja. <laughs> dat het beest... Dat, uh, een beetje bewegen nog en dat was... Uh, maar, hij kon uh, hij, worden. Hij kreeg ook uh, zo, net als de koeien, ook de varkens uh -huh. aangeleverd. Hij ja. vertelde me wel eens een verhaal dat op een gegeven moment om vijf uur stond... en die vrachtwagen voor de deur. En ja, er waren wel eens varkens bij die geen zin hadden in zijn vlachtpartij. dat begrijp ik ja. Dus die vluchten dan de Haltestraat in... en dan uh, de mannen met een witte jacht ze varken <laughs> ja. aan. Nou, beter een varken dan een ja. stier. He, want dat gebeurde, ja. dat gebeurde nog wel eens vroeger. ja. Dat zo'n stier ik helemaal dol werd. Ja, dat wil je helemaal niet mee. Heb jij dat, dat meegemaakt dat er nog gewoon varkens Zachter. in de, uh, de haltenstraat... Uh, ja, dat en ik meegemaakt. Ja. Jij ook? Ja, ja, ja, ja dus zest, is, dat de jaren 60 gebeurde dat. Ja, ja, ja, absoluut. Ik denk voor... voor van die grote groene deuren. En uh, ja. daar stond er zo'n koe. En dan uh, kreeg hij zo'n pin in zijn voorhoofd. En, ja, jongen. Ja, op jonge ja. ja. Kan ja, dus helemaal dus niet meer. Begin 60er jaren is dat geweest. Ja, ik ben hier nog 64 komen wonen. Ja, 64 komen wonen. Uh, Zo veel, ook, ja. de helft van de jaren 60 gebeurde dat nog, ja, je ja, ja, weten ja. maar we hebben heel veel slagers gehad, als ik uh, de ja, oude oh, mag geloven oh, uh, pasten we ervan we hadden ook, ook oh, nog geluk. een slagerijhek ergens op het Kerkplein ja. en van Eldik in de Halterstraat ook ja. en ja, ja. een goede slagerij wat ja. later de Boeddha Club is uh, geworden geloof ik uh, nee, dus dat zat uh, iets ervoor oh, slagerij Krijger in de Stationstraat had je die ja, ook nog ja. Ja. Ja. net als Bakkers hè? Ja. daar hadden we ook tig van maar ja, we hebben er nu nog twee, uh, twee uh, geloof ik, uh, echte slagers, zeg maar. Ja. Horneman. Ja, Joey en, uh, en, uh, en de uh, Joey. Ja. Ja. Uh -huh. ja. Ja. Maar ja, vroeger waren er wel een stuk of vier of zo, ja inderdaad. Ja. Ja. Maar hetzelfde ja. met, met, met melkboeren en, en ja. bak, bakkers natuurlijk. kopertje ah, ja. op het, uh... Uh, hoe heet dat, was dat het Gasthuisplein? Ja, ja. Mm. En uh, Warmerdam op de Hogeweg. Warmerdam, Hogeweg weg. warmerdam Hogeweg, klopt. Uh, ja, hier op de Tolweg had je er ook een. De Tolweg had je er nog hier, heen. Zegaar in ja, noord ja, ja. Het, Disselt, uh, Disselt, uh, -boer we het over. Disseldorf, ja. Uh, Disseltorp, Disseltorp, Disseltorp, Disseltorp, Disseltorp, Disseltorp, hadden we ja. in, uh, Koning, in volgens mij Koningsstraat. Ja, de Jacquenierhuisstraat. De de Oosterstraat. Van der Meijen had je er yeah. ook nog wel ja, nee, er waren er al op. Ja, dat, uh... Nee, de Konings. Je hebt gelijk. De koning ja, Maar zat er ook nog één. Nee. Maar Van der Meijen zat inderdaad dat, op de hoek van. Uh... Ja, van düsseldorf Van ja. Clemens. Uh, ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Maar ja, is dus nu allemaal. Uh, ja, en toch kan je blijft blijven zeggen. Beter bij een echte slager. Wil dus ik vlees is. kopen. Ja. Uh -huh. In plaats van dat je, want die mensen zijn, dat begrijp ik nog. Uh, vijf of zes dagen in de week vlees eten uit de supermarkt. Want uh, weet je, dat geef je de hond nog niet. Dat vind ik niet echt... Uh... Nou, misschien kopen ze het wel voor de hond, je weet het niet hè? Dat kan natuurlijk <lacht> dat kan ook wel had, ja. dat heb nooit nog wel. Ik ben een tijdje naar. hond geweest en maar ik dat weet... Kun weet beter je je landen, leken, ja. Dat kun je beter ook niet doen. Dus. Nee, nee, nee. Ik heb wel een goed, uh, goed uh, ossehaasje, lekker hoor. <lacht> nee, dat, dat, dat, dat, die haal ja, je gewoon beslagen, lijkt ja. mij ook. Maar goed, het, is, uh, het, het, het wordt uh, duur betaald. Niet, als het als wordt al, heel duur betaald. Het laatste haal ik een paar ossehaasjes van 44 uur hier achteruit. Is het zo duur? Ja, het wel duur. Maar dus, uh, prijzen voor kip, als jij kip haalt. Ja. Ook, in de, ook in de supermarkt. Het is ook uh, heel duur geworden, eigenlijk. Ja. Nou, ik heb uh, afgelopen weekend even bij uh, een slager uh, geweest in Overveen. Uh, betaalde ik uh, voor twee halve kipfiletjes. Nou, en ik denk echt dat het twee, tweeënhalf, misschien drie negen, vijfentwintig. Zo, goeiemorgen zeg. Ja, ja, nou ja. Dus het, uh, merk je wel. Kukkelijk u. u. Nou ja. En nou. je en wel de geest om. Uh, de mannen van Paap en uh, Gerard Vossen en zo. Ja, daar zijn we lekker In bezig. Trompt, ja, ja, ja, ja, ja. leuk man. Je hebben ja. goed weer voor de opbouw. Want, ja, absoluut. Ja, absoluut. Nou, maar ook wat, uh, was, was dat, vond ik wel leuk altijd. Uh, 1 februari, uh, het waaide nogal behoorlijk. Ja, toen afspraken. ben ik even van het strand opgegaan en toen had ik uh, Kees Meijer uh, van Meijer aan zee geïnterviewd ja. de voor, ja. uh, voor deze fijne omroep. Oké. Okay. Uh, maar dat vind ik altijd leuk als we hier 1 februari, dat is Tuurlijk. voor mij eigenlijk zo'n beetje het begin, het begin van de Zandwoordse lente. Het is nog wel een wintermaand. Maar dat, dan, dan, dan begint het bij mij ook te ja. van ja. En dan wil ik toch iets erop zetten. Bijvoorbeeld ja. bij de Zandvoortse krant heb ik dat gedaan. En voor deze omroep een, ja, een klein gesprekje gevoerd nou, leuk, met Kees toch? Meijer van ja. Meijer aan zee. Dus, ja. Maar ze moesten, wat hij zei, hij zegt de 16e. Dus dat is overmorgen. Dan heeft hij, dan heeft hij al de... reserveringen. Ja. Dus, dus, dus ja, ja, maar dat is mijn volgende vraag. Vroeger was het zo toch dat ze pas 1 maart open mocht. Uiteindelijk wel, maar tegenwoordig is dat al lang al niet meer. Ja. Als hij als staat, dan uh, staat hij oh, en dan ja? kun je beginnen. Dus, uh, ja, je mag, je mag volgens mij op 1 februari bijvoorbeeld al koffie uit een ja. kan ja. uh, ja. uh, verkopen. Nou ja, ja. Ik, uh, ik bedoel, uh, Bram uh, Molenaar die, uh, die heeft ook een tijdje van uh, ja, zo'n strandpaviljoen gehad. En die stond ik ook op 1 februari stond ik daar. En, nou, er stond er allemaal, bijna helemaal niks. Hm. De, de, de sneeuw lag er nog een beetje tussen. Want ja, dat op een gegeven moment nog gesneeuwd ook. Ja, ik, ik vraag aan Bram zeg, wanneer ga je open? Nou, uh, vanmiddag zei hij. toen stonden er alleen nog maar een beetje een paar van die houten ja, palen. Ja, ja, ja, ja. En meer me niks. Nou, dus, maar ze waren overal lekker bezig ook. Kennen ja. ook bij Alphana. Uh. Maar ze ja. hebben uiteindelijk nu het weer ervoor. Uh, omdat ze, uh, ja, weet je. Nu kunnen ze mooi alles dichtmaken. Uh, ja. het, het is mooi weer. Uh, bijna windstil. Uh, uh, en dan uh, gaat het al vrij rap. Uh, en dan uh, lekker, dus. lekker binnen ja, aan we, we de krijgen. Ja, uh, dus. heb ik begrepen. Gelukkig. Ik kan niet wachten tot het uh, zover is. Hm. Wat regen of uh, donderdag en vrijdag. Ja, dat klopt. Ja. Want de pekel moet een beetje wegspoelen en dan kan ik weer met mijn speelgoed naar buiten. Oh jij, uh, ja, je, jij wilde nog met je Amerikanen natuurlijk. Eh, ja, nog even ja, het begint wel een beetje te kriebelen natuurlijk. Want nou, ja, er uh, ligt zoveel zout op de weg, jongen. Ja, mijn zout. motor staat ook te trappelen hoor, om ja. er uitgewaterd te worden. Ja, ja want dit aluminium op die mm -hmm. dat wordt ook niet gelukkig van. Nou, dat staat binnen natuurlijk, maar ja. ja maar je um, zou gaan rijden door de pekel, nou, ja, ja, dan is waar. Ja. Waar, ja. ja. Zullen wij weer eens een stukje muziek gaan uh, laten horen? Doen. Ja, ja um, Heeft ook een reden, want uh, we kondigen uh, een beetje het, uh, aan dat, uh, dat we ermee op gaan houden, zo langzamerhand. Ja. Wat zeg je nou? Ja. ja, we, gaan er mee ja we gaan ermee ophouden, uh, want over een, een niet al te lange tijd uh, verdwijnt dit uh, programma. Uh, we hebben Voelde, het, uh, gewoon besloten in uh, gezamenlijkheid om er een streep onder te zetten. En de laatste uitzending is op 28 februari. En ik dacht, weet je wat? Dan hebben we hier een uh, prima plaatje ervoor van Madonna met de power of goodbye. Vinden jullie dat Ach, wat? Ja, dat past ja. Ja, goed he. Ja. Goede keuze, ja. ja mooi ja, mooi nummer. Ja, ik denk dat, dat het eventjes uh, gepast ja. is uh, met deze aankondiging. is nog uh, een deel van zijn antwoord wel een beetje in shock zijn. Ja, dat dat, dat denk we er ik mee, ook mee op uh, gaan halen. Maar voor goed, ons, uh, vaste luisteraar, denk ik. Uh, maar goed, we gaan nog twee weken door. We maken de ja. laatste uitzending. Die maken we een heel gezellige uitzending van, toch? Dat ja. Ja, en een uh, man komt ook, heb ik begrepen. Ja, leuk. En ja, dus ik ben er zelf ook wel bij. Gezellig man. En Gerda ja. Ger is er dan ook. He, ja, ja dan, uh, en dan trekken we gewoon uh, symbolisch die stekker uh, eruit. Ja, dan gaan we alle stekkers hier uit trekken, Dus Dat ja. blijft me ook wel gezellig. <laughs> gaan we Gerda dadelijk in de uitzending? Ja, dat doen we zo. Maar ja, we, hebben we, nog, we hebben nog eerst uh, zo dadelijk ook nog het sportnieuws. En dan ja, daar ja, halen ja. we Gerda ja. er nog wel even bij. Hey, jongens, dus, we krijgen er weer een, een, een uh, uh, leuke zaak bij, Dunner! Ja, zag het! Ja. Bij uh, die oude stroopwafelwinkel. Ja, ja inderdaad. Ja. Is, dat, is dat wat? Of uh, dat kunnen we er wat? Nee, mee? Mee, ja, weet ik veel. Nou, ja, dit, dit is natuurlijk de achtste in zand voor of zoiets. En uh, ik vind het geen uh, nou. uh, ver, verrijking, zeg maar. Ik, nou, ik ben blij dat je dat zegt. Want ik zit daar net zo in. Ik zag Dunner uh, op de deur. Ja. En, eerst dacht ik nog me, voormalig minister Donner. Ja. Donner. <laughs> maar, maar... helaas, nee, maar Ik, ik ook die tegenwoordig uh, broodjes. Ja. Die man, die man niet? Ja, maar ik vraag me... Weet je, het is een beetje... Kijk, je dat zaakje wat er in zat met die stroopwafels... Dat heeft toch iets aparts? Ik bedoel. Ja, uh, dat, ja, uh, ja. kijk, hij zal het niet gered hebben. Anders was hij wel doorgegaan, denk ik. Maar uh, ja, dat is toch zonde. Maar maak ja. er dan een, een, een mooi wijnbarretje van. Met lekkere uh, ja. hammetjes en dingetjes. naam als. Uh, Pekardorp. Maar weer een, ja, inderdaad. Wel eer aan ja, op deze manier. Klopt, ja. Dan krijg je er weer een dunne zaak bij, zeg. Ja, ja ongelooflijk. Ja, ik ben er al niet zo liefhebber van. Nee, maar, ik ook niet. Nee? Het je ziet, je ziet er ook altijd een beetje uit van die obscure tentjes. Ja, en, klopt, ja, inderdaad. Ja. Ik soort, uh, ben geen frequente bezoeker. Nee. Jij ook niet, Frank hoor ik al. Nee, weet je, en, en vroeger had je in Haarlem, in de een Parlaarsteeg, waar een, een kledingbedrijf Hensen zat, waar je ja, wel eens ja. kwam, daar zat een... een, een Volgens mij was het een Joodse tent, een mm -hmm. Israëlische tent. Mm -hmm. En die hadden dan ook shawarma. Van, van, van die grote... Uh, ja, maar dat was zo'n kwaliteit, jongen. En die ja. vent, die schonk ook een goed glas wijn. Nou ja, dus dat zat, zat dus ik ook. daar zaterdagmiddag uh, om half één uh, vol aan de shawarma. met een, maar dat is, uh, met een goed glas uh, Israëlische ja. rode wijn. En daar zat ook flink doorloop in die zaken. Als ja, ja, dus je in ja, ja, ja. Zandvoort kijkt. En dat geldt natuurlijk voor meerdere branches. Alleen ja, ja, de ja. ene branche is niet mm -hmm. uh, in de weer met aan bederf onderhevige goederen. En de andere wel. En dan zie je daar zo'n rol. En aan het einde van de dag staat die rol ja, nog En je, komt, ja. je ziet geen hond in zijn zaak. Nee. En uh, ja, dat, dat, dat nodigt ja. niet uit. Tot, uh, nee, zeker dat daar niet. Zeker niet. Lekker een broodje en, uh, ja, God, uh, ik, ik las wel ergens dat het een, een, een vervanging van een andere dunne zaak zou zijn. Maar dat weet ik niet anders zeker nou. hoor. Dus uh, dat er ergens anders een gaat sluiten en deze dan uh, daar komt. Wat uh, naast Angelique? De Corners, zit er ook zo'n hut toch, of niet? Ja, klopt ja, inderdaad. Ja, Stel Aviv. Ja, ja. En ik woon er schijnt tegenover, want ik zie vaak dat het heel druk is, ook, s'avonds Ja, ja, ja, daar zou je op zich wel wat kunnen scoren. Ja, en allemaal mannetjes of brommetjes die dan het hele dorp... Hij schijnt het ook goed te boeren, want hij verkoopt aardig wat pizza's in het dorp ook. Oh, dat is wel Die worden dan thuis bezorgd, noem maar op. Nou, goede Goede pizza zaak. Hebben ja. die je zo voor Ja, Bino. <laughs> ja, Bino is een goede. Ja. Bino is een maakt goeie. een perfecte ja. pizza. Ja. Ja. Ja. Dat vind Hij is weer open ja. als het goed is. Dus. Ja, want ja. ik we daar op zondag altijd lekker uh -huh. makkelijk parkeren voor de deurballen van zomers aan de sluiters. Dus <laughs> natuurlijk. Ja. Maar dan, uh, ja, haal ik op zondag vaak een pizza. Uit. Ja, lekker man. Dat is mooi, die man. Uh, je gebruikt goede kruiden en uh, ja, smakelijk, smakelijk, goede inderdaad. bodem, gewoon perfecte pizza. Ja, ja, dus kom ik binnen en doet hij alleen deze. Zeg verder niks. Ja, ik zeg goede <laughs> avond. Dan doet hij Eén. Zeg, één. En dan krijg je nee. een prestationa <laughs> mee. En dan, uh, ja, ja. geweldig. Ja, geweldig. Ja, ik, uh, dus nee, die is er wel. Quattro stationen, zei jij. formatie dat, ja. wel, uh, vind altijd, dat, dat vind ik nog wel... Ik vind altijd zo'n mooi verhaal over die quattro stationen. Eén deel is uh, gewoon koud, de ander is uh, niet, niet te knagen. En uh, <gisteren> weer een ander deel is... Nou, dan heb je die quattro stationen, uh, ja. zoiets. Dus dat idee is. er nog verder nieuws uit? Uh, uh, dat, dat, dat, dat nou, ik dacht iets te hebben, maar dat is dus... Nou, misschien dit... Uh, heb ik hier uh, iets ja? Uh, want uh, we wonen hier aan de, aan de kust hè? Mm -hmm. en dan uh, hebben we toch ook wel uh, van die vissen die in het water uh, zwemmen bruinvissen zijn er ook wel eens hier aangespoeld, Dolfijnen oh, in ieder geval niet, maar uh, nou, is dat zo? Ja, wel dat eentje joh die, die, waar, maar dat mensen op, op ging zitten van de zomer. Oh die! Ja ja ja, je hebt gelijk is in de Efteling, uh, Ja inderdaad ja. ja die is trouwens vrijgesproken hè, is dat van. zo? Ja, die ja. heb ja. ik ergens gelezen nou uh, kijk, het is een ander verhaal maar dit komt uit het midden van het land, want tijdens <laughs> haar vanden Leni Peters uit Els. Graag foto's van vogels en de natuur. Maar afgelopen zondag had ze een hele bijzondere vogel in haar camera lens. Roepie roepie. En, nee, ja. Oh. Dat zou je bij haar Root. denken. Maar die zie je niet iedere dag uh, voorbij komen. Want ze had uh, het idee dat ze een vliegende dolfijn had uh, gefotografeerd. Maar het, uh, ja, het, uh, het vliegtuig uit, er lijkt erg op een uh, witte dolfijn. Uh, ook wel een beluga die door de lucht heen vliegt. Wat was nou uh, het geval? Het was dus een vliegtuig in plaats van een dolfijn. En die, dat vliegtuig zag er een beetje uit als een witte beluga. Ja ja. Dus dus, dus, dus, zij had echt een beetje het idee van, oh, ik heb een vliegende dolfijn gevonden. Maar het gewoon een joint up met een hoogte? Was gewoon een Boeing 7. Nou, het was een beluga Airbus. Uh, en, en dat was dan een eentje van de. En dat was een, eentje van de XL variant. Ja. Ja, nou, nou ja, uh, dus dat, dat, dat idee. Dus je moet, als je oplet met fotograferen... Uh, moet je wel even nou, ja, gewoon je Dat je, oog niet, oog niet, oog dat oog je niet een vliegtuig nou. gaat fotograferen... Nou, in plaats van een Chinese weerballon. Even iets anders. <laughs> Keller. Beetje, uh, Philip Keller. Die naam zeg je wel wat. Ja. Philip Keller. Uh, die, dat is eentje die vroeger uh, spiekerde op het circuit. Heel goed. <laughs> ja. nou, en daar heb je een zoon. Dat is Rick Keller. Die heeft het ook gedaan. Ja, dat klopt. Ja, ja. En wat is er mee? Nou, Philip Keller is overleden. Ja, helaas Ja, ja, ja. ja, ja. Hij was een hele goede speaker, hè? Ja, ik heb hem meegemaakt uh, toen ik een van de eerste keren op het circuit kwam om de Grand Prix te bezoeken. Toen uh, deed hij dat samen ja, met, met, met ja. oude Coronel. Want uh, oude Tom Coronel oh, ja, de was, uh, was toen ook uh, de speaker. Oh. En Hans Kiewiet. was. Uh, oh, wa Kiewiet, had je? Ja, die heeft er van. ook nog... Zij waren met z'n drieën die dan de Grand Prix deden. Ja, ja, ja. ja. En later is Rob Petersen daar. daar ja, dat is veel gekomen. later pas gekomen. Nou maar. ja, veel later. Maar die heeft ook nog samengewerkt met uh, Philip Keller. Meen je niet? Ja, dat weet ik zeker. Want ja. uh, hij uh, poste vanmorgen op Facebook nog dat uh, uh, daar enorm veel van geleerd had. En ja. uh, hij had er ook van geleerd uh, van Philip Keller hoe je een Eskimo een koelkast uh, verkoopt. Oh ja? Hoe dan? Ja, nou ja, goed. Die man was, heel, die was zo goed in de taal en, en die kon mensen zo makkelijk overtuigen... Ja. Dat hij uh, nou ja, dat, dat een Eskimo een uh, koelkost kon verkopen. Nou, dat vind ik wel knap. Ja, dat is op zich. Toch? Ja, dat is ja, dus uh, sowieso knap natuurlijk. Ja. Maar uh, hij had een hele. Uh, uh, uh, bepaalde stem. Als, als jij eens een je opkwam, en dan hoorde je al. Ja, ja de, stem heel goed, de dan, Mijlenveren hoor je die. Ja, uh, ja dat een, uh, een mooie. Philip Bloemendal, maar dan van de racerij. Ja, maar dan ja, van ja, de racerij. Ja, ja. Dat klopt. Ja, ja. Dat een goede vergelijking. Ja. Want die, had, die man had ook zo'n markante stem. Ja, uitgevoerd. absoluut. Ja, ja, ja. Als, Tassisch, als, jij, en als je een filmpje met die stem hoort, die hoort ja, ja, dan weet je meteen uh, Bloemendal. Ja, ja. Klopt. Ja. Dan zie ik me weer in het uh, klasje zitten op school bij uh, Philip Bloemendal. Bij uh, juffrouw Hoogenbosch. Mm -hmm. uh, die oude Maria School, waar ik vandaag ja. nog een bezoek heb gebracht, afgelopen zomer. Nou, nou ik ja, ook. Daar was ik bij. Uh, met zo'n polygoonjournaal, weet je wel. En dan die stem. Jij kan hem niet nadoen, hè? Nou, nee. Dus, uh, waag je dan ook maar niet aan. Uh, nee. Wij zijn samen nog die oude school hier gegaan, ja. toch? Ja, dat ja, was het inderdaad. Jij bent ja, nog een beetje de, te laat. Jij bent nog naar de zolder gegaan. Ja. En? Wat uh, ben ja, je denk, aangetroffen? Vleermuizen? Ik uh, trap niet op, maar wat? wat, nee, de, wat nee, ja, nee, die, nee, die zolder niet. Oh, nee, ik ben ik geweest, maar okay. niet, op, niet op die zolder. Oh, ik dacht die hey, zolder. Want, uh, nee. want die vleermuizen zijn tegenwoordig ook hot, hè? Heb uh, je dat gehoord dan? Ja, die zitten allemaal in de krocht. Nee, dat weet en, ik ook wel, ja. Die hebben daar een uh, gezellig samen zijn erbovenin. <laughs> ja, en, uh, ja, dat is het. Nee, zit het daar, dat Houd, is niet de vleermuizen. Dat is een van Houd. de redenen waarom die bouw zo lang duurt. Die verbouw. Ja. Ja. En dan hoorde ik van. Uh, vleermuizen de, hebben bezwaar aangetekend. Ja, inderdaad. <laughs> en dan hoorde ik van Smit. Want ja. die had ik toevallig aan de volgende lijn van de week. Ja. En uh, in mei volgend jaar gaan ze pas bouwen. Zo so lang? Maar ja, mei 2024. Uh -huh. En dan houdt uh, dan hij er meteen mee op. Oké, okay, want ik had begrepen dat het een en ander ook te maken heeft... met het feit dat Zandvoort wordt omgeven door wat ze hebben aangewezen... als een Natura 2000-gebied. Klopt. Ja. Dus vandaar heb ik begrepen... ligt ook of gaat die sloop van het De tenminste het, het gedeelte op de Zuid... Ja, ja. uh, zo langzaam of is nog niet eens begonnen? Nee, het is nog niet begonnen, nee. maar, uh, maar nu ik het erover heb... Heel even over de Favosjeplein. Dat kleine gebouwtje waar zo'n Vietnamese Lumpia hut in zat en een ijsalon en zo, dat ziet er erg ontruimd uit. Maar dat gaat dan ook tegen de vlakte. Ja, maar die hebben nog een huurcontract begrepen. Dus die ijssaak is er toch daar op de hoek. Je bent niet in de war met de passage. Nee, nee, nee. Er staat ook nog één blok. Nee, dat klopt. Je hebt een ijssaak en om de hoek heb je zo'n klein zaak. Ja, dat, volgens mij gaat dat ook. hoort, hoort daarbij eigenlijk. Ja, ja. Okay. Maar die hebben nog huurcontracten waardoor dat nog langer kan duren. Ze wilden eerst eigenlijk dat gebouw plat hebben. Maar het, het, ja, ik weet niet wanneer ze het mij beginnen. Ja, dus ja, dat is dan weer merkwaardig. Dat ja, is zo... maar ja, dat heeft al met stikstof en dingen te ja. maken en weet ik het allemaal. Er zijn zoveel regeltjes in ja. ja, Zullen we nog even eentje doen? Dan kan jij zo, Rick, het uh, sport ja, uh, even uh, erbij uh, uh, uh, bijpakken. Noem maar een leuk plaatje. Goed, ja. Nou, het is iemand die de autosport een helemaal warm uh, hart ja, uh, heeft flink toegedragen. Aan de And I'm with George Harrison and my sweet Lord. George Harrison uit de lang vervlogen tijden met... Ja, wat heeft de mooie muziek gemaakt, hè, die ja. George Harrison. Er was laatst op de televisie was er nog een, een, een, een programma. Een voor, Ja, nee, dat was een, een, een muziekfestijn rond George Harrison. Oh, Dat waren dus een, een aanleiding dat hij hoe, hoe lang dood is. Ik ben, nou, Ik denk dat 20 hij uh, sinds 2000... Ergens aan het begin van deze ja. eeuw is... Hij, maar dat was een prachtige, een, prachtige concert, zeg maar, van allerlei artiesten, die nummers van uh, George, Harrison, ja. George Harrison. Ja, die heeft schitterende muziek gemaakt. Nou, eenvoudige hele hele uh, muziek. Zoals uh, Here Comes the Sun. Ik heb dat nummer gekeken ja, ja, he? ja. Something heeft, heeft hij ook geschreven. Something, inderdaad. Ook een schitterend nummertje: Walmart uh, Guitar Gently Weeps. Ja, Hans. dat was een van de betere. Ja. En, uh, nou ja, van alles en nog wat. En uh, dat, uh, die nummers die, die, die speelden zij dan. Ja, dat was echt een geweldig concert. Ja, uh, het is inmiddels vijf over half elf. Vijf over half elf. Ja, al. dus het is tijd voor Hans. Oude Rups. Wat gebeurt er allemaal op sportgebied? Nou, het is niet zo heel veel, jongens. Spannend maar, uh, is het? Ah, uh, spannend, nou, spannend is het niet. Nee? Bedoel, uh, het is maar een spelletje, sport, ja. hè? Ja, ja, ja. Fort is uh, uh, ingesnapt bij Red Bull. Hebt, uh, ga, je het, uh, ga, je het, ga je het daarover ja, hebben? Hé, hey, hey, rustig. Ja. <laughs> ik, uh, mag, mag ik beginnen of niet? Natuurlijk. Ja, nou, nee, anders neem ik het even over. Ja, hoor, nee, maar nee, mee, nee, nee, nee, ga je gang. Uh, jij kijkt ook via Play, hè, Neem ik aan. Uh, ik heb hem opgezegd zelf. Oh, je hebt hem opgezegd. Kijk ja. eens aan. Nou, we hadden Stefane Koks. Daar mocht je naar kijken. Daar kon je naar kijken. Nou, die is uh, dus vertrokken, die ja. is gestopt. En uh, de opvolger is uh, Giel van Kolderhoven. Van de NOS? Die gaat dat. Die wordt de nieuwe pit reporter. En, uh, <kwijnt> nou ja, goed. Hij was in 2021 het uh, sportjournalistieke talent van het jaar. Dus, ja. dus, uh, hij weet worden. het wel. Ja, uh, wel, dat is een master. Dus ja. Dat is uh, leuk. Als met, nou, samen met Amber Brons, die komt ook van de NOS. Ja. En, ja. Uh, dus uh, er gaan steeds meer mensen van Enelwis naar 4-play. Uh, oh, leuk, ah, ja, ja. ja. Nou ja, over twee weken begint het hele circus. En uh, Nou, nee, nee, zeg ik dat goed? Over twee, twee weken? weken? Nou, ja, drie weken. Drie wordt, weken. Ja. Maar over twee weken begint uh, de test. De test, inderdaad. Ja, ja. Op donderdag tot en met zaterdag. Ja. Elke dag vanaf 8 uur op 4-play. Ik wil wel oh. reclame maken, maar elke dag om 8 uur op 4-play. Ja. En. Um, nou ja, alle teams uh, hebben zo'n beetje hun wagen uh, al gepresenteerd. Hoewel je geen enkele nieuwe wagen hebt gezien. Uh, het waren allemaal oude, oude liveries. Maar, uh, nou ja, maar je, de, de, de nieuwe kleurstellingen die, die zijn bekend geworden. Mm. En uh, Alfa Tauri die heeft een uh, nieuwe sponsor. Uh, even kijken, hoe, hoe heet uh, uh, Orlen. Mm. Een van ander Poolse uh, oliebedrijf. Maar die, die, dus hun kleuren zijn ja. rood, wit, blauw. Het ja. is wel, wel grappig, hè? Ja. Dus die wagen die, die is ook. Uh, het meeste is rood en wit, hè? dat zijn maar de Poolse kleuren. Ja. En, en uh, nee, uh, wat zeg ik nou? Uh, nee, nee, het meeste is wit en blauw hè? Ja. Van, van, van die sponsor. Maar er is ook een vleugje rood in verwerkt. Dus ja. uh, nou, dat was natuurlijk de grap op die uh, presentatie, dat het de Nederlandse kleuren waren voor. Ja. ja. Onze vriend, niks Ze fris natuurlijk. Ja, ja ah, die voelt zich daar uh, natuurlijk nu als een vis in het water. Maar dat was natuurlijk heel toevallig. Dus, ja. uh, het was in New York ook. En waarom hebben ze dat in New York gedaan? Hmm. Uh, ze hebben een kledinglijn, hè, dat weet je, bij... Uh, dat is Alfa Tauri, toch? Alfa Tauri. Ja. En uh, die, daar willen ze de Amerikaanse markt mee veroveren. Oh. Dus uh, daarom hebben ze het ook in Amerika gedaan. Dus uh, die, die, die Formule 1-teams die, die spreiden hun vleugels <laughs> ook steeds meer uit. En, uh, nou ja, kledinglijn is altijd interessant natuurlijk. Geurtjes, uh, kleding. Dus um, uh, de meeste teams hebben dus al hun, uh, uh, zeg maar, uh, hun plannen voor 2023 uh, gepresenteerd. Ja. Volgens mij moeten er nog één of twee. Uh, en, en sommigen doen het ook uh, één of twee dagen voor die testen in waar op vijf maart dan de eerste wedstrijd is. Um, wat hebben we nog meer? Uh, ken jij Keith Deller? Wie? Keith? Keith Deller? Deller? dollar, dollar. nee, nooit van gehoord. Voormalige wereldkampioen, hè? maar dan wel uh, uh, uit de jaren tachtig. Uh, uh, darter. wereldkampioen. Dar dart? Ja, we dar hebben een... ja, het over Dart, ja. Oh. Hij raakte onder andere bekend. Hij is er wel wereldkampioen geworden, maar hij raakte onder andere bekend... omdat hij altijd heel veel krijt op zijn handen had. Oh ja. Om, om, om die bang was dat die pijltjes uh, uit zijn handen zouden glijden. <laughs> en, uh, maar die heeft uh, in een interview uh, uh, gezegd dat... Uh, dat er uh, één tegenstander weg uh, is geweest. Die waarbij... Uh, uh, nee, één speler is geweest waarbij de tegenstander wegliep. Weet je waarom? Oh? Omdat hij zo verschrikkelijk stonk. Die had een of ander luchtje op opgedaan. Uh, uh, oh. uh, maar niet is zelfs een speler geweest. Die gaf gewoon op naar 4-4. En uh, ja, die kon die lucht niet meer verdragen. Dus, uh, uh, deze man had zoiets van, ik kan je niet ja. luchten yes. of zien. Dus, nou, eigenlijk wel. Ja. Je kunt aangaan. Je kan op andere, alle, alle manieren kun je winnen. Dus, ja, zelfs inderdaad. Je, is wel een opmerkelijke, heel, ja, ja. Ja, dus, uh, opmerkelijke Wordt dat opmerkelijke tegenwoordig die... dus eigenlijk bij Darts ook ja, een beetje ja, ja, nou, ja, een ja, soort ja, een ja, psychologische ja, oorlogsvoering? Hebben jullie de Super gezien? Nee, ik trouwens ook niet. Nee, maar wat spectaculair? Nou ja, het meest spectaculaire was niet op het veld, maar dat was in de, in de rust. De halftime. De halftime, ja. En uh, daar heeft Rihanna opgetreden. Ja. Nou ja, bekende zangeres, natuurlijk. Trouwens, al vijf jaar niet opgetreden. Heb je er ook helemaal geen beelden van gezien? Van dat optreden? Want er was in de nieuws. Was er weer iets gebeurd? Wat niet meer door de kon? Nee, die had geen nipplegate. Dat is ook niet hier geweest. Justin Timberlake en Janet Jackson destijds. Maar is dat die met die grote Ari, of is dat Beyoncé? Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Nee, nee, nee, nee, nee. Het is niet meer een knappe verschijning. Een donkere vrouw, maar het was een hele knappe meid. Ja, die gaat al en een, een tijdje mee. Ja, die die gaat, mee, gaat al een nee. tijdje mee. Ja. Uh, maar in ieder geval... Uh, de, de manier waarop die show gebouwd werd... Ja. Uh, met... met, met trappen en, en, en giezen ze de lucht in en 80 uh, dansen zonder Ja, het was echt waarschijnlijk. Uh, ja, waar we aan het die lui overlaten natuurlijk. Ja, Amerikaanse show Ik weet wel, een tijdje <kwijls> terug het uh, Beyoncé een uh, keer een halftime tijdens de Super Bowl maar die maakte toen een uh, behoorlijke controversiële uh, verhaal ja, daarvan. Ja. Ja, ja, ja, daar inderdaad. hebben ze het uh, nog over in Amerika. Maar ja, het enige was Rihanna uh, als, uh, je kunt het niet controversieel noemen, maar die, die heeft gezegd dat ze de tweede kindje uh, gaat zit gewoon in Ach, wat leuk. Frank, ja. Ja. had jij dat verwacht? Nee, ik had het echt nooit verwacht. <laughs> ja. Ik ben er zelfs een beetje door gechoqueerd, Hans. Nou, ja. toch weer, ik verwacht veel, maar ja. uh, nee, dat niet dacht, ongelooflijk. Ik dacht al, zal ik het melden? Want ik weet dat jij ja. er heel goed op ja. Ja. bent. <laughs> ja. dus, dus, uh, uh, maar ik, ik denk, nee, ik gooi het er gewoon. Ik gooi het, heel gewoon goed, ja. ik gooi het gewoon op de eten. Nou, ik, ik denk dat als we straks door het dorp fietsen, dat het al in het kastje hangt. Eraan, <laughs> ja. Kindmaking. Ja. Ja. Rihanna. In ja, ja, ja, ja. Nou, jongen, ik wil afsluiten met uh, Iataren. Taren. Oh. de naam Iataren jou Ja, ik las ja. wel dat zo'n uh, boze aapje. Die is. Uh... <laughs> hij, is gister... nou, hij is is een, gister... een boze voetballer. Hè, <laughs> hij is gisteren gearresteerd. Hè, voor mensen die het misschien niet weten. Ja, maar, uh, hij is ja, was... gisteren gearresteerd in verband met uh, huiselijk geweld. Hij afgetuigd. een meisje afgetuimd. Ja. Ga dan lekker naar de training. Maar dat doet hij ook niet. Hij traint ook niet. Vanmorgen zei iemand tegen mij. Ja, Ihatare is opgepakt. Pakt. Ik, ja, zeg, oh, ik zeg, uh, wat dan? Ja, uh, uh, maar hij zegt, een beetje binnensmonds, ex-vriendin mishandeld. En ik verstond, ecstasy verhandeld. Die oh. Dus, oh, dat, <laughs> dus, nou, dat is dus, anders. Ja, goed, wel even hebben. Maar maar het bleek dus... Ja, maar, uh, ja vriendin of ex-vriendin. Uh, maar het was een ex-vriendin, die heeft hij mishandeld. Ja. Dus, ja. Ja. Hij krijgt trouwens tot uh, 2000, ik dacht 2025 nog elke maand uh, flink wat bedrag geld overgemaakt van Juventus. Hij is het eigendom van Juventus. Hij heeft daar een contract. Hm. Komt maar. gewoon helemaal niet trainen, gaat er nou helemaal nooit heen naar Italië. Hij krijgt hem wel elke maand. Maar is hij geschorst of zo dan, of wat? Nou ja, het is een, nou, hij, een moeilijk geval. Een moeilijke man. Hij, ja. hij, hij gaat gewoon niet heen. En, uh, maar, maar, en die krijgt toch zijn geld. Maar dan is nou, dus het toch wegens in gebreken ja, blijven ik, van. ik denk dat Juventus wel zou <kwijnt> zeggen van... Uh, door uh, in blijven... Ja. we gaan een contract verscheuren. Ja, dat ja. zal ongetwijfeld gebeuren. Uh, gebeuren. Misschien komt hij dan weer een keer op de training. Dat is, ja. Je weet het nooit, hè? Ja, want als je op een gegeven moment toch wat advocaatkosten krijgt... dan is het ja. lekker als je ook... Uh, en nou ja. van ons salaris hebt. Ja, dik advocaat. Ja, goed. dik advocaat. Jij ja, bij over advocaat zorgen <laughs> hebben zelfs vanmorgen een advocaatgebakje gedaan. Ja, dat bedoel ik. Dat was heerlijk. Ja, dat is goed. Ja. Nou, maar je wordt er wel dik van. <laughs> ja, dik advocaat. Advocaat, ja. Ja. ja. Heel goed. Nou jongens, ja, ik, uh, ik wil het daar eigenlijk... Uh, uh, bij laten. Nou, ja. dan, dan gaan we nog even een, een fijn en gezellig nummer uh, draaien. Hier is Kate Bosch. Je kan eigenlijk Zo. niet hè, deze, deze dinsdagmorgen, als het zonnetje schijnt. Cloudbusting. We horen een bekende stem, want die, die, zit ergens, die zit ergens in Spanje, geloof ik, of niet? Ja, dat klopt wel. Ja, ik but... mis er even uit. Het heeft te maken met gewoon dat je avond is even, zeg maar, in een soort uh, relaxant moet gaan. Ja. Want anders gaat het niet lukken. Ja, ik, ik, hoor, dat ik hoorde... Ik hoorde. De Kararische weilanden toch ook? Oh. Ja, Canarische Eilanden. Welke eiland zit je, ja. Ger? Ik zit op Gran uh, Canaria. Gran Canaria, oh lekker. Ja, ik hoor de koffiekopjes, hoor ik al, uh, Ger. Ja, we zitten aan het ontbijt, hè. En, uh, zitten... Ontbijt? En, uh... Het is 11 uh, uur bijna. Uh, 11 uur. Maar maar. Hele <laughs> ik kan naadloos naar de lunch, denk ik, als ik het zo hoor. Nee, is een uur eerder hier. Oh! Oh, hier schijnt de zon ook hè? Het is alleen uh, koud. Het is. Ja, uh, nou, het is niet graden. koud hoor. Nee, hoeveel graden is het daar ongeveer nu? Nou, ik denk een 21, 22 graden. Ah, oh, lekker. 20 je kan, is het hier. Het is echt je, super. Je kan gewoon naar het strand. Ja, je kan. Nou ja, we hebben een zwembad. Een, een, een, een zwembad hier, geloof ik. Hier. Ja, lekker. En, uh, Oh, je hebt zo'n nee, kinderparadijs uh, geboekt. Ge ge ge ge ge <laughs> zonnen. Ik hoef jou niks te vertellen. Nee hoor, nee, hou op. Uh, het is de man van de wereld, hè, die Hans Botman. Dus uh, die weet wel waar hij uh, het over heeft. Hé, hey, maar hoe gaat het met je, hoe, hoe, hoe lang zit je er al? Volgens mij anderhalf week of zo, hè? Ja, we gaan vrijdag weg. Oké. Okay. We zitten er inderdaad anderhalve week. En dan ben ik uh, dinsdag uh, ben ik er weer, jongens. Oh, ja, dat klopt. Uh, ja. Ja. En vrijdag kom je terug en je zit uh, zaterdag alweer bij Goedemorgenstandvoort. Dat klopt, geen Nou, wat, wat leuk, man. Nou, en, dat gaan we samen doen. En, en, en, en voorbereidingen we op Goedemorgenstandvoort. Neem je dus ook uh, wat Canarische dingen mee? Zoals een Canarie, Piet? Nee, dat doen we niet. Dus. Nee, wij zijn een serieus Frank okay. Is Frank er ook, jongens? Ja, ja, ik, ja, ik laat eerst de andere heren even antwoorden. Ja, he? Goedemorgen. Ik, ik denk, ik hoor mijn vriend Frank helemaal niet. Ja, ja het het over de ik, Canaanisch we Zit er wel. We hadden uh, vanmorgen een kleine, wat, uh, een kleine miscommunicatie bij uh, Jay Turner, Jimmy Dreyer. Akkoord, ja. Want uh, Jim had natuurlijk instructies gekregen... dat als een van de mannen nog zou komen... zeg maar dat er al iemand geweest is, gebak technisch... Ja. Maar het liep dus even anders. Ik werd geholpen door Nico. En uh, Nico had de taartjes ingepakt en ik liep er de buiten. Waarop Jim ineens achter op het toneel kwam. En die riep, er is al iemand geweest. Nou, dan hebben we het dubbel. Ook lekker. <lacht> nou wil jij een gevulde koek, hè? Ja, we kunnen we hem even door de telefoon aangeven. Dat zou zomaar kunnen, natuurlijk. Het zou zomaar kunnen, maar we hebben hier genoeg, hoor. Ik zit in zo'n all-inclusive. Oh, denk, het, het, het eten is hier fenomenaal goed. Echt waar? Oké. Okay. Ja, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Zo lekker en alles klopt en vers en groenten en fruit. En je hoort wel eens anders, van. Ja. ja, Ja, je hoort wel eens anders, maar dit is echt uh, fenomenaal. En zijn er geen rusten waarschijnlijk avond... in het uh, pand? Nee, er zit niet veel rust hier. Nee, want ja, dat is verschrikkelijk volk hoor. Dat wil je niet meemaken in je hotel. <laughs> Engels en, uh, Engels en uh, wat zijn we het nu, ja, veel kinderen met kleine kinderen, weet je, met kleine kinderen. Ja. Want dan, uh, ja, dan wordt het wat uh, makkelijker. Maar het is, uh, ja, het is lekker jongens, even, even eruit en even niks, weet je wel. Ja. Dus, uh, niet, ja. Niet zoveel Nederlanders, denk ik, hè, want jullie zitten net eigenlijk voor de, voor de carnavalsvakantie, voor de voorjaarsvakantie. Ja, dat klopt. Nou ja, dat scheelt, uh, dat, dat scheelt, dat, dat scheelt, dat scheelt ook heel geldt altijd. Al, Tuurlijk. Ja, weet ja, al. ja. ja. Hoe lang is het Vliegen G daar naartoe? 4 uur, dus het valt heel erg mee. Oh, 4 uur, oké. Okay. Ja. ja, dat is zo'n uurtje 4. Er is veel gewoon twee uh, films en <laughs> dan ben je <ik> er. Ja, <laughs> nou, dat is wel prettig, <laughs> ja. Ja, precies. En meteen uh, in de warmte. Lekker hoor. Dan zit je alleen maar aan het zwembad, Ger, of doe je ook nog leuke dingen? Doe je, ga je ook wel... nee, we, zijn, we zijn naar uh, Mogand, dat is een dorpje, We dus, ah, uh -huh. En, en daar zijn we geweest. En gisteren hebben we aan een strandje gelegen ergens. En ook weer lekker geleunscht. Uh, nou, je, je kent het wel. We hebben een autotje gehuurd. Dus ja, dat is leuk. Okay. Dan ga je leuk. overal naartoe. En, ja, uh, ja, ja, ja, nou. ja. Klein glaasje rosé erbij ook, okay? Gé? Koekoek! Ja, ja. Lekker hoor. <laughs> Je bent eigenlijk aan het trainen voor Jafran, zeg maar. Ja, dat is uh, gewoon de proloog, hè? Ja, de proloog. De proloogman. Kamploogman als voorbereiding op uh, Jafran Tours 2023. Ik weet niet te vertellen. Nee, dat weet je net zo goed als ik. Uh, en uh, gaat uh, dingetje dan ook weer bergbeklimmen zoals vorig jaar? Nee. <laughs> ik heb dat hilarische filmpje ja, ja. gezien. <laughs> Maar volgens mij zijn er zijn er op die Canarische eilanden toch ook iets van van rotse of vulkanische weet ik allemaal wat. Mm -hmm. Ja, een vulkanisch eiland. Hè? Ja, ja, niet ja, een heel vulkanisch eiland. Maar, maar welke van, van de drie? Huerta uh, Ventura is geloof ik ook, dat is een uh, Canarisch eiland. Ja, daar ben ik vorig jaar rond deze tijd geweest. Uh, Leuk. Maar zit jij, jij zit op een ander eiland, begrijp ja, ik, of Kro niet? Gran Canaria. Gran Canaria. Uh, Gran, Canaria. Ja, Gran Canaria. Dat is het grootste eiland, het grootste eiland van ja. het geheel. Maar ze, ze zitten daar ook uh, van die halve vulkanen die er uh, ooit uh, waren geweest? Ja, ja, ja, uh, ja, absoluut. Het is allemaal vulkanisch hier. Ja. Dus alle stranden zijn vrij donker. Donker. Ja, tenzij het opgespond. Tenzij het licht, terzij ja, terzij het licht, licht, licht nou, uit is natuurlijk ja. s'avonds, maar dan is het zeker donker. Maar goed. Ja. ja. Uh, uh, en... en uh, ik, uh, nee, ja? vraag. Waarom? Nee, vraag. Vraag. Ik, ik kon het niet verstaan. Zo. Nee, voor de, voor de, nog eens even de vraag, uh, Ger. Nee, ik weet niet of jij een vraag had. Oh, nee, ik heb uh, geen vraag. Nee, uh, alle, alle vragen zijn gesteld en beantwoord. Wat een drukte dus, op de achtergrond hè? Ja, er wordt uh, al afgeruimd. Jij, ik ik denk je, dat je je lichtbeetje alweer kwijt bent. Uh, kun ja? je even opstaan om te vragen of iedereen even, even rustig aan wil doen? Want je zit live in een, in een belangrijke radiouitzending. En iedereen zit nu nee, met die stoeltjes. Het komt te het Wat leuk is van deze ontbijtzaal, die is gewoon buiten. Ach, ja, oh, dat is ja, allemaal wel eerder, leuk, hè? Ja, ja. Goh, ja, voor drie. ja dit, Dat heb je erop uitgezocht, he, geloof ik, ja. toch? <laughs> ja, nou ja je, moet, je moet een beetje kritisch zijn, hè? Absoluut. Ja, zeker, ja. Nou, we wensen jou nog heel veel ja. leuke, leuke dagen. Want uh, blijft het weer een ja, beetje bestendig, wel. hè? Ja, blijkt blijft prima. Ja, nou lekker. Nou, en 1, een Nou, neem het een beetje nou, mee. geniet ja. er nog lekker van. Zat je ook uh, nog een half uh, naar deze uitzending te luisteren of nee, deed je dat dan wie niet? Nee. Nou, zo ver was we nog niet gekomen. Nee, oh, dat, dat dan wie ja, niet. Nou, we gaan nog een uur door zo. Ja, hè, we, we, dus dus gaan nog, een, ja we gaan nog een uurtje verder. Je, dus hebt dus uh, een, je hebt nog een herkanting. Ja, dat is volgende week. Allee, ik ga nu luisteren, Oké. Okay. Oh, oh, nou, hij gooit, hij gooit hem dus uh, aan. Nou, dan heb ik uh, nog even de tijd om uh, zo langzamerhand uh, naar het laatste nummer uh, van uh, helemaal deze... Helemaal goed, helemaal goed. Ik zie jou Dan ja. Dag, Ger. Rustig aan, joh. Ja, ja, ja. ja, Ger, ja, ja, dat ja dat het is goed, goed. Ja, dat ja, komt, dan, Het dan, komt dan, helemaal nee, goed. Lief voor elkaar, hè? Ja, ja nee, nee, we, slaan, we slaan elkaar de hersens niet ja. in, hoor. Ja, papa. Ja, heel goed. En dit is dan tot aan het uh, nieuws van 11 uur. De Cure met Lullaby All around me, and it's turning my eyes. It's still can't be quiet now. I'm oh, precious. So Don't struggle like that. I will only know you But oh, it's much too late to get away. I'm turning on the light. Cause you're the Spider Man is having you for dinner tonight. And I feel like I'm being eaten by a And shivering furry holes I knew that in the morning I would wake up in a shivering cold